De onderhandelingen verliepen zo moeizaam dat premier Michel deze week de Belgische variant van de troonrede uitstelde. Bij een grote politieactie in Maastricht zijn gisteravond vier mensen aangehouden. Tientallen agenten en ME'ers deden een inval op een feest waar enkele verdachten rondliepen. De politie wilde hen eerder deze week al aanhouden na een melding van huiselijk geweld, maar een grote groep mensen werd toen zo agressief dat de politie zich terugtrok. En er worden steeds minder nieuwe auto's verkocht. Maar de verkoop van tweedehands auto's blijft groeien, dat meldt het CBS. De totale autoverkoop in de eerste negen maanden van het jaar steeg met ruim 3 procent. Van de 1,7 miljoen auto's die de afgelopen periode werden verkocht... waren er anderhalf miljoen tweedehands. Het weer nog de regen trekt weg. en Vanuit het zuiden breekt de zon door. Het wordt 14 tot 17 graden.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 Let it feel myself and we Show on, get paid. And all that glitter Only shooting stars break schitterend weer om lekker binnen te blijven en uh, muziek te luisteren hier bij ZFM All Star Smith van Weer. Een plaats van jaren geleden, 19. 99 en ze hebben een paar jaar geleden, 2012, nog een album uitgebracht dat heette Magic. Nou, en ik denk ook wel dat deze plaat ook heel erg bekend is geworden omdat hij in de film Schrek gebruikt werd. Ah, natuurlijk! Schrek! Ja. Ik denk, waar ken ik er dan weer van? Ja. Het is echt een, ja, een, een tekenfilmplaat, uh, uh, dit wel een beetje. De zanger is Stephen Harwell, en ze komen uit. Jean Santosier Sant uit Sant Californië. Ah. Ja, ik spreek het altijd verkeerd aan, maar goed, ik probeer het elke keer wel. Goed, het is uh, natuurlijk het uh, tweede gedeelte van het radioprogramma. Oh ja. Nee, andere knopje. Een kijkje in het verleden. Ah. Wat gebeurde er door de jaren heen? Oké, okay, vertel. Ja, in uh, 1990 meldt Saoedi-Arabië dat er nieuwe olievelden zijn ontdekt. En de reserves van het land verhoogden zo met 20 procent. Zo. En daardoor is de prijs natuurlijk ook verlaagd met 20 procent. Oh nee, nee, dat is niet gebeurd. Nee. In 2002 wordt Prins Klaus bijgezet bij de uh, Nieuwkerk in Delft. Ja, Prins Klaus was, was toch een mooi man, wel eigenlijk. Even heel anders dan Prins Bernhard, bijvoorbeeld. Ja, ja, maar Ze waren ja, natuurlijk ja, tegen Polen. Ja, twee tegen Polen. kwamen ze wel uit Duitsland. Ben je nou ja, precies, ja, daar moet je niet over praten, want dat was wel een gedoe, zeg pas na de oorlog. Dat, dat, dat Kom Beatrix nou weer met een Duitser? Hey, weer, weer. Ja, dan, dan, dan, dan maar iemand uit Argentinië ja. met een foute vader. Okay. <laughs> goed, wat speelde er meer door de jaren heen? In 1971 Hans Breukoven opent de eerste free record shop in Schiedam. Momenteel is dat allemaal omgeturntelijk. Free record shop is eigenlijk omgekocht door andere, andere partijen. En uiteindelijk, ja, hij heeft er nu, goed van gegeten. Hij heeft er goed van gegeten, maar het is uiteindelijk toch fiet gegaan. En, uh, ik weet niet hoeveel winkels hij uiteindelijk al niet had. Ook in het buitenland, hè? niet alleen in Nederland. En uiteindelijk is het nu waar je software kan kopen en ook heel veel games kan kopen. Ja. Goed. In 1971. In 1889, dat is al echt lang geleden. De opening van het Centraal Station te Amsterdam. Ja. Gebouwd naar ontwerp van Pierre Kuipers. En dat is lang geleden. Echt lang geleden. En Pierre Kuipers heeft sowieso in, Amster in Amsterdam heel veel gebouwen ontworpen. En sommige mensen die hebben het echt aan uh, aanbeden. Zo, oh, dit vind ik zo mooi. Ja. Andere mensen vonden het echt zo. We gaan terug naar de middeleeuwen, hoor. kom op zeg. Ja, maar hebt, uh, ik heb pas geleden veel publieke werken gezien. Ja, ja, ja, en daar ja. speelde een heleboel hiervan mee. Heel leuk was dat. Echt, heel veel dingen heeft hij. Rijksgebouw heeft hij gebouw, gebouwd. Uh, wat meer. Uh, nou, Berlaag heeft hij dit ook niet gebouwd. Zou heel goed kunnen. Ja, klopt. Ja. Dat was in 1889. Dus wat gebeurde er nog meer? Uh, oh ja, ja. hier. Uh, oprichter van de Luftwaffe, Herman Geuring... vergift zichzelf in de nacht voor zijn geplande executie. Uh, dat was in 1946. Ja. Oh, dat was, uh, ik heb laatst ook een film erover gezien over uh, het oude Duits Met die, uh, al die... Uh, al die mannen die dus voor Hitler gewerkt hebben... Nou, dat was toch wel een corrupt zootje daarna. Ah, dus ja. uh, maar uh, ik, wat ik nog wel <coughs> ja. wilde vertellen... Napoleon Bonaparte uh, die begint zijn verbanning op Sint-Helena... in de Atlantische Oceaan. en ik had er, Het was toch Elba? <coughs> maar ja, wat was dat nou? Napoleon die is, is dus na dat hij in Elba zat... werd hij weer vrijgelaten... en toen greep hij voor honderd dagen weer de macht in Frankrijk... En toen kreeg hij dus zijn waterloo. En toen heeft hij een zware nederlaag gebracht. En daarna ging hij dus in Britse gevangenis op het eiland sint Helena. Maar volgens een hij via maagkanker. Maar hij heeft zichzelf gewoon op zitten vreten. Gewoon van... Trots. je ja. ja, trots ja. is gewoon helemaal gekrekt. Oh. In de 1969-Vietnamoorlog. 100.000 mensen nemen deel aan de anti-oorlogsdemonstratie... die over in de VS zijn georganiseerd. En daar zaten ze toch mooi mee in hun maag. Want ja, uiteindelijk, ze konden die oorlog niet winnen. Ze wilden graag helpen, maar de Fiat Gong zat onder de mensen. En die vielen aan alle kanten. aan. En ja, de, de mensen die ze daar wilden helpen... die ha hadden soms ook weer meer met de Fiat Gong. Dus het was gewoon... Ja, dat, daar kon je niks mee doen. Dat is ja. echt vreselijke oorlog en uh, nou, dat is de enige oorlog die ze echt, echt verloren hebben eigenlijk, ja. diep hebben verloren en dat ook de Amerikanen tegen het leger zijn gekeerd gewoon, ja. goed. In 1990 krijgt Sovjet-leider Mikhail Gorbachev een Nobelprijs voor de vrede. Doegekend voor zijn pogingen de spanningen rondom de Koude Oorlog te verminderen... en zijn land open te stellen. Het mooie is trouwens dat nu die president van Colombia... die nu de Nobelprijs won voor de vrede... dat hij dat geld nu gaat geven aan de slachtoffers. Hey. Nu, hè? Dat hoorde ik gisteren aan. Okay. Dat is ook ah, wel een uh, klein nieuwtje. Uh, dat is wel goed. Uh, nou, Straks de verjaardagen. Ja. Uh, even kijken wie de jarig is. Eerst uh, hebben we een, een knopje wat ik in moet drukken. Nee, dit, wat, wacht, Heeft u een momentje? Ik moet even kijken welke plaat ik nou. oh, moet, uh, Ik even, doe, wel even, doe wel even een dukje. Ja, doe maar even een dukje. Oké, okay. dat is even wachten. Maar ze hebben iets nieuws uit. De voetballers, de Kaiser Chiefs. Ja, ze heet ook een voetbalclub namelijk, nou, uit Afrika geloof ik. Het is poppy, het is ethisch, het is een hol in mijn soul. Ik vind het leuk. Start from the top again. En dan nu een plaat waar je niet op zit te wachten. Vind ik vind hem al weer lekker, hoor. De nieuwe zing van de Keizer Chiefs. There's a hole in my soul. Oh, wat de fuck. That? Oh, maar. Er, er genoeg gaat hier nu. En het duurde even voordat ze nu allemaal uitleven afleveren. Trouwens, maar twee jaartjes. Education, education. Dat was een vorige plaat van 2014. En nu is deze plaat Stay Together met Hole in my Soul. Er staan er meer leuke plaatjes op de cd. Het is een aanradertje. Lekker poppy Goed, het is kwart over negen. En ja, dan doen we altijd natuurlijk even. Wie is de jarig? Nou, ik heb wat oude verjaardagen. Ja? Want uh, vandaag is de geboortedag van Friedrich Nietzsche. Ach, de filosoof. Is een Duitse filosoof die, die ook zo'n boek had van... Also sprak Sarah Truska. Nou, ik ken iemand die heeft het er altijd over. Ja. En oh. denk ik denk van nou, die titel spreekt wel al helemaal niet aan. Maar... Is dat die brillenslijp, hè? die brilglazen slijper? Is dat hij of is dat wel een andere filosoof die dat altijd deed? Weet ik niet. Nee, hij had geen bril op als ik zo nee, hier de foto zie. Nee, foto's voor zien. zichzelf had hij niet nodig. Dus, uh, en dan had je nog in... Uh, dat zag ik ook nog. Albert Heijn. Ja, overleden acht, 1945. Maar hij was dus van 1865. En, maar dat is dus echt de oudste, hè? Want het is niet die Albert Heijn die ontvoerd is toen. Nee, nee. Dit is, nee, de, dit is opa, opa Albert. Ja, misschien nog wel. De opa van de opa, misschien nog wel. Ja. Ik weet niet meer. Het is echt. Uh, en je ziet, je ziet het huisje ook daar in de Zaanse schand. Een ja. Replica van de eerste Albert Heijn. Dat is echt grappig om te zien gewoon. Ja. Heel veel dingen werden gewoon in en rondom dat huisje gemaakt toen, hè? In de ja. 18, uh, zoveel. Uh... Hij is dus inderdaad de vader van Jan Heijn en Gerrit Heijn Oké, okay, dus die zou vandaag jarig zijn geweest. En zijn geweest... kleinkinderen Albert en Gerrit Jan Heijn zouden verder uitbreiden. Dus waarschijnlijk is hij dan de overgroot... Nou, ja, denk het wel. Overgrootvader. Dat is echt even een tijdje geleden. Ja, maar ja, dit is echt de grondlegger. De echte grondlegger. Goed, ja. die zou vandaag jarig zijn geweest. Diegene die ook jariger zijn geweest was Heinz Bart. En ik word er altijd nog getriggerd... als mensen iets met de oorlog te maken hebben. Er is namelijk een, uh, ja, een, een Duitse officier van de Waffen-SS. Hij is onder andere uh, verantwoordelijk voor de moord... op 642 inwoners van het Franse plaats oeradour sur ganne ik zal het waarschijnlijk weer uitspreken. We hadden het pas geleden nog over. Dat uh, in een of andere film een scène voorkomt. Waar uh, dus uh, heel veel vrouwen en uh, kinderen in een kerk worden uh, opgesloten. En uiteindelijk wordt die kerk in brand gestoken. Ja. Nou, Daar is hij verantwoordelijk voor. Dat gebeurde dus in, die jaren, uh, in de oorlogsjaren. En uh, uiteindelijk is hij dood veroordeeld in uh, 1953. Uiteindelijk opgepakt in 1983. Uh, voor de rechtbank gekomen. Uiteindelijk is dat uitgesteld. Uiteindelijk heeft hij ook nog een slachtoffervergoeding gekregen... omdat hij namelijk een been, been heeft verloren... tijdens de oorlog. Dus hij kreeg ook nog een uitkering van de staat. Nou ja. En uiteindelijk is hij nog blijven leven tot 2007. En hij is uiteindelijk doodgegaan... op 86-jarige leeftijd aan kanker. Nou, zeg. Dit is echt te bizar voor woorden... als je het, de, de, de biografie van deze man leeft. Deze Heinz Bartz. Ach, een oorlogsmisdadiger. Ja. Goed, wie is er nog meerjarig? In de 48, Chris de Berg die is wel Buk. bekend van Lady in Red. Ah, nee. Is en die het... wordt zo vaak gespeeld toch ook op een grafenis, hè? Uh, ja. Als je even denken. ik had hem volgens mij wel ergens... Ja. Nou ja, weet je, dan doen we straks als de Jolande keuze. Vind je dat een goed idee? Echt? Nee, hoor. Nee. Deze plaat bedoel je? Nee. Nee, wat het niet? Ah! Die gaan we niet doen hoor. Iedere vrouw de hart smelt als een man zoiets tegen haar zingt. Nou, daar word je gewoon heel gelukkig van. Ja, geloof ik al. Maar ik vind hem echt, echt een zoet voor woorden. Oké, okay, dit mag niet. Dan moet ik het van komt, een andere bedenken zo. Dat <laughs> komt waarschijnlijk ook omdat mijn vrouw heel lang fan is geweest van uh, Christenburg. Ook naar concert is geweest van hem ook. Oh, he? Nee, ik ben nog ja. nooit naar concert geweest. Ik nee. heb het altijd hiermee moeten doen. Dit was het. Dit was het enige. Ja. Nee, hij heeft leukere plaat ook gemaakt, moet ik zeggen. Het okay. is niet, uh, dit is niet het enige. We gaan die door dieren. met de verjaardag. Ja, sorry, maar <laughs> zo ja. 1946, Tessa De Low. Dan denk je, wie is dat? Maar zij is degene die de tweeling heeft geschreven. En die dus echt volle oh ja. zalen trekt en zo. En uh, ja, internationaal bekende schrijfster geworden is hierdoor. Oké. Okay. Nou, degene die ook jarig is, is Barry McGuire. Hij wordt 82. En die is bekend van deze plaat. Hadden we het over de Vietnamoorlog? Nou, deze plaat was echt tegen de Vietnamoorlog. Uh, dus Barry McQuire, 82. Ook degene die jarig zou zijn geweest is overleden in 2010. Henk Geels was natuurlijk van het artiestenbureau. Onverwachts ging hij dood. Uh, hij was toen 68. Ja. En vandaag is ook uh, de hertoging van York jarig. Sarah Ferguson. Oh, je ja. was getrouwd met Prins Andrew. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. kijk, ik ben oh, van het koninklijke nieuws, mooie, hoor. Mooie, vrouw, ja. eh, die ook jarig zou zijn geweest, is Nel Veerkamp van de Veerkampjes. Ja. Iedere dag in Man bij het Hond, de Veerkampjes. Een soep rond een doodgewone Amsterdamse familie. Ach, die stem is geniaal geworden. En dan zag je dus de Veerkampjes. Even, even, hoe klonk ze ook alweer? Als jij wil maar hebben dat hij je police op moet. Maar hij vindt het wel een aardige vrouw voor gewoon voor yes. energie, maar niet voor liefde. Oh, echt een mooi vrouwtje. En met ze zo praten echt... ook zo volgens mij omdat er gebit los zat of zo, hè? Ja. Zo klinkt dat. En ze stak af en toe een sigaret op. Nou, je ze praat af en toe tussen de sigaretten door. Was dat meer volgens Ja. Had ik idee. Goed. degene die ook jarig is, Chris Andrew, en die heeft heel veel teksten geschreven, maar heeft zelf ook ooit een plaat gehad met dit. Ja, echt oude rot in het vak. 74 wordt die, is hij geworden en is overleden in 2000 trouwens. Oké, okay, wie okay. nog meer? Ja, Suzanne, Viss Suzanne Visser. Ze is uh, van 1965, een soort 41. 51. Okay. 51. En ze speelde in de Vlaamse, Vlaamse pot, maar ook in Gooise vrouwen. Okay. Daar was altijd die sexy schilderes met de dochter Vlinder. Zet je? Ja, dat is vreselijk. Dat is vreselijk mens. Ja. Sandra Kim. Uh, ja. Ja, Sandra Kim is ook ja. Die is toch van deze blad? die is toch van deze blad? Ja. De jongste er ooit, volgens ja. mij, aan het Eurovisie Zongfestival. Dat dus was 13 of 14 of zo toen. Echt, als je het videoclipje ziet van deze plaat. Echt zo onschuldig. Maar ja. dat, zo, van Die vlakjes haar in de nek, ook bovenop kort. Ja. Echt een opstandig uh, uh, kapsel. Een schatje. En vandaag wordt hij 63, Tito Jackson. Uh, vorige week hadden we Jesse Jackson, maar nu hebben we Tito Jackson. En die was het ook van deze groep. Daar ja, speelde hij heel veel gitaar, zong ook wel. Maar ja, goed, uh, ja, het, het aan ging altijd uit naar Michael Jackson. Heeft hij zelf nog muziek gemaakt? Nou, pas geleden heeft hij een album uitgeleverd, afgeleverd. En dat, dat klinkt zo. Dat, wacht, nee, wacht, dat klinkt zo. Get It Baby, dat is zijn de laatste plaat. En die is volgens mij van een paar maanden geleden is hij, ja, is hij op de markt gekomen. Goed. Ja, je ik, zie wel, ik zie wel dat de, de, hij degene was die de oorzaak was dat het begon. Want hij werd betrapt. Dat mochten ze dus waarschijnlijk niet. Dat hm? waren volgens mormoons of zo. Dus dan mag je ja, geen, geen plezier hebben en zo. Nee. En hij werd betrapt tijdens het gitaarspelen door zijn vader. En toen dacht hij van, zo, die kan het goed. En toen kwam, toen kwam die vader op het idee om een groep op te richten. Aha. Dus Tito is het eigenlijk degene die, die de, de aanjager. Nou, niet de aanjager, maar de oorzaak is geweest van het ontstaan van. En het was een tijdje ook een beetje een serie. Uh, de, de Jacksons. En dan werd hun, werden ze gevolgd hoe ze allerlei dingen aan het inzingen waren in de studio. En daar was er soms echt maandenlang ruzie over het gedeelte. Dat de een had zangpartij van de ander gewist. Nou, dat was echt, was echt afschuwelijk gewoon. Het ging. Ja. Het waren echt gewoon... Nou, bitches waren het bijna gewoon. Denk, ja. het waren gewoon vrouwen die druk maken over. Van een regel tekst wat weggehaald uh, was. Nou, ja, ik erg grappig. het De Jacksons. Goed, wie nog meerjarig is, is Daniel Arends. En Daniel Arends, dat is een stand-up comedian. Hij doet uh, uh, uh, conferences en dat soort. En hier even een klein fragmentje. Hij wordt 37 trouwens. Dames en heren, goedenavond. Uh, dank u wel dat u in zo'n grote getale bent komen opdagen. Uh, ik weet uh, dat er nogal wat uh, aan de hand is in de wereld op dit moment. Maar ik merk dat ik uh, toch uh, de avond wil beginnen... met een soort uh, mededeling. Dat is even voor alle mensen... Uh, uh, in de wereld, uh, met een uh, lichtfiets. Um, uh, doe even normaal. Hij was gisteravond op tv, ja? echt wel. De hele conferentie. ja. Oh, okay. ik maar het, ik, uh, op een gegeven moment haakte ik toch een beetje af. Maar hij was wel leuk, ook over tattoos en zo. En, ja. Of ik of moet zeggen, Ik vond het in het begin, omdat hij namelijk ook wat. Hij praat wat lijzig en wat traag, vond ik hem leuk. Geefend. Hij praat nu steeds sneller. En dan verdwijnt hij een beetje op in, in de rest van de, de mensen die een cabaretvoorstelling doen. Goed, nou, tot zover de verjaardag hebben we er wel genoeg van. Of ja, heb je nog ik, geen, ja, je er, ja, je had er eentje klaarstaan. Natuurlijk. En twee, van die wil jij wel, heel graag. Ja. Dat is Lil Kleine. Artiestenaam van Jorik, Jorik. Scholte. Ja, dat is ook geen naam om naam mee te maken. Jorik. Jor Jorik, schat. Hup, Jorik, Kleine. En die -Kleine. ouders hebben zo hun best gedaan om een originele naam te bedenken. En dan ga je uiteindelijk Le Le Le Le Le Kleine ga je Lil' Kleine gaan lezen. Lil' Kleine, ja. Nou, dan denk je ja. ook dat hij een heel kleintje heeft, Ja, ook. precies. Nou goed, uh, wat was ik weer de plaat die hij had gemaakt? Als je bitch wil chillen, is het geen probleem. Dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb lang. Echt een geniale plaat. In het begin ja. zag ik eerst een clip, en toen dacht ik. Een rare plaats, zeg. Moet de jeugd hier naar kijken. En als je naar de tekst gaat luisteren, is het je toch wel leuk bedacht. Ja, zeker. Maar het grappige vind ik dat hier staat dat hij met Daddy de Munk... de top 100 bereikt met het nummer Zo Verdomd Alleen. Heeft hij dat geschreven of zo? Nee, ze hebben de combinatie gemaakt. Oh, combinatie. Okay. Die is wel grappig. Het laatste plaatje wat ik van hem heb gehoord, vond ik wel toepasselijk. Ik moet even op vakantie al... Die vond ik wel weer geinig. Ja, hij, uh, dat heeft wel wat. Ja. Maar goed. hoe lang kan je daarmee doorgaan? Dat is de vraag. Ja, goed. Eh, nou, tot zover de verjaardag. We zijn alvast wel weer een paar vergeten. Die komen is dus eigenlijk wel weer voorbij. Goed, eerst eens even de muziek. This Is what love looks like? When it is breaking down. It turns on itself. Melds the flesh from the bone empty, drop by drop by drop. No shock and awe. By slow and steady she goes. No Jesus, no wrecking ball. You're. Yeah. stretch It's come or whatever's in the lost and found Ik weet het, maar ik vind het toch wel leuk om af en toe te laten horen. Dublin, Ierland dus. Ze dus bestaan sinds 1999. 16 jaar maken is al muziek. En dit is het laatste... 17 jaar, sorry. Het laatste album was afleverd. En dat heette namelijk uh, Out of Love. Met weer dat lekkere ondergeluid Daar ben ik zelf zo'n fan van, weet je. Dat leek dan die baspartij. Oh, fijn Het is bijna half straks de Zandvoortse berichten. Uh, zo is het. Ja, we snellen het nog even uit, dames en heren. Toch? Er is ja. nog even wat andere berichten die nog voor je klaar hebben Vertel, ik zie dat je alweer een leuke filmpje hebt gedaan. Ja, ik zit een leuk filmpje zit ik te delen, maar ik zit het te dubbel. Of ik nou op. Uh, ja, nee, ik doe hem wel op mijn eigen tijdlijn. Ook heb jij Oké, okay, het gaat over het feit dat een man staat samen met, haar, uh, met zijn kind staat hier voor de spiegel. En dan uh, laat hij haar zeggen: ik ben, ik ben slim. Ik ben sterk. Niemand is beter dan ik. Niemand, oe, dat is dus nou, Ik ben amazing. Ik ben ik ben. Ik ben maar, maar, ik, uh, maar wel zo van: uh, Ik ben I'm great, I'm beautiful. I'm no better than anyone else. Ja, dat is, dat is een goeie. Heel goed. Ja, ik moet zeggen, I'm, I'm greater than uh, anyone else. Dat is natuurlijk geen goede tekst. Je bent gelijk aan een ander. Ja. En als je maar. valt, dan sta je op. Ja. ja. Je stel je niet aan. En nu ga je daar voor eens doen, oh. opschieten. Zo, oh nee, het laatste doen ze niet. Ik ik, bedoel, ik ken het En wel. nu, nu heb uh, de school. Ja. wegwezen. Ik doe, vaak, ik doe het vaak met mijn cliënten, ook als je een beetje drama begint te doen. begin ik tegen ze aan te duwen. Oh, eens op joh, je bent nog hartstikke sterk. Ben je nou sterk of niet? En dan, zolang dat ze tegenwicht gaan geven. En dan denk je, oh ja, oh ja. Nou, nou komt een beetje tegenwicht, weet je wel. Niet ja. lopen zeuren over het meest kleine ding in het leven. Nee, dat is waar. Dat is allemaal uh, zo futile. Hè? Ja, ik voel me niet zo lekker. Ja, nou, uh, dan, dan doe je maar net of je wel lekker bent. Ja, kom op. Als iemand als zegt, voel me niet zo lekker... dan moet je hem gewoon een likje geven. Ik zeg, nou, ik vind je wel lekker. Ja. Dan is het over. Oké, okay, oh. dan, dan wordt een voorbootje ingevuld dan, denk ik. <laughs> Wilco heeft aan me gelikt. Dat was niet opzet. Goed. Oké, okay, nog meer maffe uh, berichten die ons ja. uh, bereiken. Vertel. Wetenschappers hebben in het noorden van Irak... bij toeval een tot dusver onbekende zoetwatervis ontdekt. Hooray. Het gaat om ongeveer acht centimeter, lange, <laughs> blind, acht centimeter lang. Acht centimeter lang? Vertel verder. Een blinde modderkruiper... Ja? die op grote diepte in ondergrondse yes. waterbekkens leeft. En door hevige regenval en overstromingen... is dus gewoon alles boven komen drijven. De meeste zijn dus opgegeven door vogels, maar de Iraakse bioloog Kors Ararat, die kon dus een paar van die visjes redden en heeft die uh, naar, voor DNA-onderzoek helemaal naar Duitsland gestuurd. En daar bleek het inderdaad om een nieuwe soort te zijn. En de naam? Ja? Zet je, schrijf mee. Ja? Eidine Magheilis, Broud Lavey. Jezus. Ja, dat is vreemd. Maar ja, het is wel Eid... grappig. en uh, Het is waarschijnlijk een modderkuipen die uh, afgraaf op de in Spalonken onder de grond. En toevallig heb ik dus inderdaad ook van dat soort kreeftjes gezien in, ja? uh, op Landse Rood ook. Die, uh, die zouden ook door vulkaanuitbarsting dan uh, geïsoleerd geraakt, maar toch overleefd hebben. Oké, okay, dus, dus even nog even één ding. Het is een 8 centimeter modderkruiper. Ja, en blind. Oké, okay. okay, nou goed, ja. volgens mij kan ik hier, dat jullie hier een hele goede grap over maken. Dat is helemaal geen punt, denk ik. Een nou, centimeter dit hadden jullie toch een altijd willen modderkruiper. weten, Modderkruiper. Goed, nou, uh, straks de Zandvoorts berichten, dames en heren. Eerst, hier, Warpaint. Warpaint. En die heet ook Nieuwsom. Goed te pastelijk. je moet soms niet moeilijk doen. En straks even kijken wat er allemaal op de agenda staat voor zand voor de omgeving. Wat kan je hier allemaal doen? En ik zal vooral even focussen op de activiteiten binnen het huis. Of ieder geval in een gebouw. Want het is regend. Beentje. En dit is een nieuwe single, die heet 'nieuwe song, de Postel. Kan je het bedenken? Het is de zaterdagmorgen, het is vijf minuten over half tien wat later dan normaal. Maar hier zijn dan toch even de Zandvoortse berichten, kijk wat er allemaal speelt. Uh, uh, misschien kan je ook de agenda nog even doornemen. Zandvoortse berichten. Oké, okay, vertel. Onder andere zat een stuk te lezen in de Zandvoortse krant. Over de financiële positie gemeente Zandvoort verbeterd in 2017. Het schijnt, uh, de begroting is meerjarig sluiten. En er is ruimte voor nieuw beleid. Een hele opsomming wat er allemaal gaat gebeuren. En wat er goed gaat. En uh, wat ze nou hier eigenlijk mee wil bereiken. Dat, dat, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar goed, het wordt even. Allemaal komt het voorbij waar aan gewerkt wordt en waar aan gewerkt is. Het is, het is leuk om, te, om even te lezen, ja. Ja, altijd interessant. Ja, nou ja, goed, het is wel interessant. Maar ik denk meer zoiets van, nou ja, oké, okay. ja, het gaat allemaal goed. Het gaat ja, goed, het ja, gaat, leuk. Het gaat geweldig, ja. ja. Okay. We krijgen een salarisverhoging, maar niet heus, maar uh, ja Nee, nou ja, nee, nee, is nee. de begroting is, is voor meer jaren is het sluitend. Dus gaan ja. we nou niet in één keer de loonsverhoging doorvoeren. Dan kunnen we beter nee. investeren in... want er moet toch genoeg verbouwd worden in Zandvoort. Dat plein bij het centraal station moet toch uh, worden. Uh, centraal, bij het station moet ja, toch veranderd het stationplein. Dat is meestal uh, dat zo. Ja, ja er is ook heel veel al verbouwd. Dus om uh, zomaar even loonsverhoging toe te uh, uh, in te voeren. Dat gaat niet gebeuren. Nou, Goed, okay. vertel. Oké, okay, ik heb oh. het alweer geïncasseerd. Ja, ja. nou, uh, morgen is er uh, van de uh, klassieke concert de optreden van de septentrie. En dat die, die doen echt uh, alles met uh, blaasinstrumenten. Hobo, okay. en een klarinet en weet ik veel wat allemaal. Erg mooi. En uh, morgen is ook het rondje dorp. Dus ik kroeg toch met spelopdrachten. Die begint van 1 tot 6. Maar uh, ja, je kan niet meer inschrijven. De inschrijving is gesloten. Maar de, het is wel leuk om ze dan uh, langs te tien hobbelen. Want ze zijn herkenbaar. Want ze hebben allemaal eenzelfde shirt aan. Tevens zie je ook van 3D-design. Leer tekenen in drie dimensies, staat de bibliotheek Zandvoort. Ik denk van nou, ik kan me niet voorstellen dat die bibliotheek Zandvoort gaat. Nee mensen, dit is in Haarlem. Dus, uh, en, en daarnaast, en wat ik dus wel een mooi bericht vind... is dat de Stichting Classic Concert, die dus, dus dan uh, morgen dus, uh, optreedt... Uh, uh, heeft dus de Carmina Burana naar de Agatha gehaald in Zandvoort. En op 30 oktober, dus over twee weken, morgen over twee weken... is er een grote uitvoering. En zoiets als ieder jaar is dat echt heel groot van opzet. En uh, uh, de Missa Criolla van Ariel Ramirez wordt gezongen en na de... Pauze Carmina Burana. En dat is toch, die is ooit ook in de openlucht uh, gespeeld. Heb je ooit gehoord? Carmina Burana? Ja, volgens mij heb ik het wel eens gehoord. Zal ik, ik zal hem even opzoeken. Kan je een heel klein stukje. Ja, heel heen, een klein stukje. Goed. Vijf seconden later horen. Ik hey las ook, ook een stuk vroeg, over de Zandvoort. Er gaat de Huisbouw in China. Goed, een veilig huis is ja, voor iedereen belangrijk. Gewoon. Uh, een, een betere gezondheid. Zandvoort de Flores Gozine, spreek ik het waarschijnlijk uit... heeft uh, met zijn stichting uh, Habitat for Humanity... een al aantal keer in het buitenland geholpen met huisbouwen. Hij gaat binnenkort naar China om daar de helpende hand uit te uh, steken... voor uh, het bouwen van woningen. Gozine probeert ieder jaar een bouwreis te maken naar een land waar ten behoeve van de ontwikkelingswerk huizen gebouwd moeten worden. En uh, ja, Dit jaar gaat hij dus uh, naar China. Op 28 oktober gaat hij die kant op. Uh, habitat for Humanity is dus een organisatie. En uh, ja, perfect. Habitat uh, Nederland vindt de huisvesting een basisrecht. En ze hebben al bijna 7 miljoen mensen geholpen aan een veilig huis. Uh, en ja, dat is een mooi gebaar. Kijk even op habitat.nl. Mocht je denken van... Hey, dat, dat, dat zou ik ook wel willen. Je weet, kan je gewoon wel met deze man mee. Nou, met deze reis misschien niet meer, maar wel met volgende reizen. Want ja, als jij een beetje handig bent met de hamer, nee, met de zaag... en je wil inzet voor de maatschappij... ik zou zeggen, kijk even op habitat.nl. Dan kan je misschien ook ooit zo'n reis maken in de toekomst. Jij wil een stukje laten horen van die... Uh... Ja, ik heb hem uh, aangezet. Ja, laat maar zien. Oh ja. Dat is dus de Carmina Burana. Ja, nee. Dus uh, be aware. Dat is het meest gebruikte stukje in films en zo, volgens ja, mij. Om ja. er iets kracht bij te zetten. Volgens mij ook in Die uh, Omen. Volgens mij werd dat toen oh, ook ja. gespeeld, hè? Dat, die, die. Die Omen. Ja, maar dat is volgend. een heel oude die film. Maar dat vond ik wel heel indrukwekkend, dit stukje. De race in de auto zo. Oh, dat is heel spannend. Is het ook niet uh, gebruikt volgens mij in de film uh, de Romeo en Juliet? Die oh, het gemaakt wordt door, door, door, door de Lumbar. Lumbar, ja, man, ja, ja, ja, ja. volgens mij. Bus Lumbar. Maar ik heb wel het uh, idee dat. Uh, die meneer van de Kaashoek, ja? ik, uh, meneer Tromp, dat hij hier nog zeker over komt vertellen. Oké, okay, nou, dat is goed om te weten. Het is eigenlijk tijd voor die jolandekeuze. Ja, ik, ik had... Uh... Maar jouw cd'tjes zijn sinds kort uh, allemaal... Echt... Die zijn allemaal uh, helemaal vervelend. Ze zijn een beetje klaar. Oh, ja, dan moet ik uh, even... Ik, nou, doe maar een plaatje van jezelf, want ik, uh, ik kan het nu even niet vinden. Want okay. ik, ik, ik kan want ik kan anders zo nog wel even kijken... maar ik uh, moet ik even zoeken nog. Ja, nou, doe weer een, een muziekje van mezelf. Ja, fear is een markt, angst is een markt. En die boord, Ben Howard aan van mijn oud plaatje, een aantal jaar geleden. Mama, Oh, mama, tell me where it's all Just a brain in the morning air Dark shadows Ben Howard Kiepje Herop was natuurlijk de grote plaat. En vorig jaar heeft hij een album afgeleverd. Het voelt wel echt heel traag. Is heel traag ook. dit Nee, dat, dat gaat even te ver. Dat kan ik niet op de radio slingen. Dit vond ik wel mooi gepakt. Uh, Veer, angst. Wat zegt u? Oh, wacht. Ik moet, dit dit knopje. ja. Wat zegt één keer. angst? Zegt... Eh, pas op. Ah. Pas op. Ja. En adem maar goed door. Ja. de angst. Ja. Maar goed, er is extra geld voor uitgeleverd, uh, afgeleverd, uh, voor, uh, gereserveerd, moet ik zeggen, om uh, ons extra te beveiligen. En uh, nou ja, daarentegen zou ik de, de beveiliging van het Oranje Huisbedrijf nog onder loep Maar daar stond vandaag een heel groot stuk van in de krant dat dat allemaal niet zo goed geregeld is. Dat de vriendjespolitiek is en dat met de auto gewoon door heel Nederlands rijden. En uh, familie op bezoek, die mensen die dus beveiligen. Nou ja, dat is een rommeltje. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen, kwart voor tien. Gisteren, ik was zwaar onder indruk. Tanja Nijmeijer van de Vark was in Nieuwsuur. Oh. Wat een mooie dame. Zo ben ik er helemaal ben oh. even gaan dus zitten. Ik heb gewoon niet geluisterd naar wat ze zei? Bijna zei. niet. Ik heb nee. helemaal afgeleid. Wat kon zij zich goed verwoorden? Hmm. En ik dacht, de Vark is een terroristische organisatie. Ze hebben nu natuurlijk een uh, arm uitgestoken. Zo van, nou, we willen een vredesonderhandeling met jullie doen. Maar de vark heeft dus wel een ideaal. Die proberen ze uit te dragen. Wat het ideaal is, ben ik nog steeds niet achter. Ze zijn ook bezig geweest alle mensen te bezoeken... die ze vroeger hebben benadeeld, noemden ze dat. Om de hand uit te steken, excuus te maken. En ze willen dus uiteindelijk tot een plan komen... om te gaan samenwerken. Dat uiteindelijk is dus de vark ook iets mag zeggen in de regering, want heel apart, maar het is nu verworpen, want ze hebben daar een stemming gedaan en nee, niet iedereen was er blij mee. Ik heb me ook iets voorstellen, want ze hebben echt heel veel mensen ontvoerd, drugs gesmokkeld, noem het allemaal maar op. En Tantja Nijmeijer stond daar bij, Nieuwsuur uur, een praatje te houden dat je denkt van, uh, ja, dat is vast een hele goede politieke partij waar zij voor uh, op gaat komen, maar. Het is dus gewoon een oh. drugsorganisatie. Een Misschien organisatie Ze kan ze bij Denk dan straks. Ja, misschien is dat nou, het. Ze was niet verbonden met Nederland te komen. Nederland lag wel aan haar hart. Ze mist wel een patatje mayonaise. Nee, dat is gekke dat zei ze niet. En die bitbal. Er is daar nog zoveel te doen. Ze wil bruggen bouwen. Ze wil mensen helpen. Hé, He? de vark. Wat? Ja, <laughs> wat de vark? Wat de vark, man. <laughs> ik, ik heb het nog niet helemaal kunnen vinden wat hun idealen zijn. Maar ik zou me nog even verder inlezen. Ik kan het je de volgende week vertellen. Maar goed, ik vond het wel een opmerkelijk stukje televisie gisteren in Nieuwsu. Kijk het nog maar eens terug. Nadja okay. je, je Nijmeijer. Goed, vertel. Ja, en ja, ik ben natuurlijk altijd voor, uh, uh, voor emancipatie. En dan blijkt als de president Buhari van Nigeria, Nigeria heeft Bondskanselier kanselier Merkel op een gezamenlijke persconferentie verrast met een vrouw een vriendelijke opmerking. Want zijn vrouw, had in, uh, vrouw die had in een interview kritiek geuit op het beleid van haar man. En toen daarover een vraag werd gesteld zei Buhari van ja, maar mijn vrouw hoort in de keuken. Wat? Ja. Merkel keek verbaasd op zij. Uh, he, naar, naar Buhari en besloot toen tot een kort lachje. Maar de First Lady van Nigeria had dus in het interview gezegd. dat veel topfunctionarissen door anderen in de regering worden benoemd. en dat Buhari de meeste niet eens kent. En bovendien dragen veel van die ambtenaren niet eens het gedachtegoed uit van de Buhari's partij. Van okay. Nigeria dus, hè? Ja, ja, ja. En als dat niet verandert, zegt ze. ga ik geen campagne meer voeren voor de partij. Nou ja, die man die heeft er gezegd vandaag. Nou, ik weet niet bij welke partij mevrouw hoort maar ze hoort in mijn keuken. Oké. Okay. En in mijn keuken, in woonkamer en andere kamers, voegt hij er gauw aan toe. Hij is nog maar één jaar president, maar hij kwam ook al eens via een militaire koep... Uh, korte tijd aan de macht in de jaren tachtig. Maar hij heeft oh. dus wel oud oud gedachtegoed, hè? Dat is wel duidelijk. Je ziet, nou ja, <laughs> ziet hier ook echt hoe hij zijn Hij kan misschien straks uit. goed overleggen met Donald Trump... als hij het mocht niet ooit gaan winnen. Ja ja, ja, ja, ja. we krijgen waarschijnlijk weer een debat. Hè, waarschijnlijk binnenkort, denk ik. Neem ik aan. Zo, als wel, denk ik. Ja, ik ben Of het toch ooit nog ergens over, over gaat, betwijfel ik. Of het alleen maar om de vormgeving weer gaat. En over oude teksten van heel vroeger die ze weer op gaan rakelen. Ja, ja. Dat zou ik nog wel kunnen. Goed, het is tijd voor die landenkeuze. Ja, wat heb ik gedaan? Ja, ik, ja wat heb je uh, gedaan, joh? Ja, ik, ik heb dus... Uh, goed, oh god, waar heb ik nou? Oh ja, hier. Ja? Het uh, was toen met de beste zangers uh, uit 2016. Ja? En toen vond ik O'Gene zo goed met oh, het nummer Clown. Vond nee. ja, oh. Oh, jij dat niet mooi? Nee, goed, ja, draai maar, maar. In godsnaam dan maar. In nee, godsnaam, ja, zo klinkt het ook. Uit godsnaam ja. zingen ze erbij, dan heb ik het idee. Yes, ja. it's from where you're standing. Because from over here I've missed the joke. Mm -hmm. Clear the way for my crash at landing. I've done it again, another number for you know.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 Funny, I want to, if I saw me, I'll be your clown new favorite channel My life's a circus, circus, round in circles I'm selling out tonight I'd be less angry if it was my decision Channel. my life's a circus, circus Bound in circles, I'm setting out tonight But From a distance, my choice is simple 30 seconden. Oh, oh ja. Duurlander keuze. Ja, ik heb het, een speciaal is, dit voor is jullie echt... gedeeld op onze tijdlijn. Want echt, je ziet het publiek en die moeten allemaal huilen. En Wilco, je zit maar te drama van, is hij nou nog niet klaar? Oh, is dit, echt, ha, dit vind ik echt, dit is echt het vreselijkste wat ik gehoord heb, echt. Nou, echt, ik ben zo, ik heb helemaal geen content. Ik wilde ja, maar, de slotapotheose nog horen. Nou, uh, lekker dan. Dank je wel weer. Ja, nee, het is, sorry, dit is echt. Dit is het ergste wat je hebt meegenomen tot nog toe. Oh. <laughs> dat kan ik echt heel. Dus ik vind alleen de titel. De titel vind ik dan de wel weer De titel gaat nog net. Dat, dat, I'm Your Clown. Dat doet me wel weer denken aan iets. Ja, maar het ging. Dat, dat, oh, dat doet me het eentje aan. Oh, is dat het? Zo'n gevoel krijg ik. Mee. En nu wil ik ook als clown verkleed de straat <laughs> op gaan. En dan denk ik. Ja, Ga eens even mensen lastig vallen als ik dit nummer in mijn hoofd heb, zeg maar. Goed. Nou, ik vind de het band weer... was, ik ben de naam alweer vergeten van de band. <laughs> de naam die je nooit meer wilde uh, oh, nog... horen. Oh Jean, Oké, okay. oh, oh, ja. ook zo lekker eigenwijs geschreven. Wat leuk, joh. Ja, nou, eh, goed. Ja, sorry, ik ben soms een cultuurbepaar. Je, cultuur <laughs> je cultuur meent het ook zo. Je meent het echt, hè? Ja, ik vind het al een beetje nepdrama. Zo over de drama. En dat ook dat uithalen in die stem. Zo van, oh, ik moet toch echt alle emotie laten zien, ik heb. Ja. ja. Oh, moet toch veel meer. Om nog meer emotie te laten zien. Dat kan niet meer. Nou goed, zover die landenkeuze. Sorry, dames en heren, dat ik u <laughs> toen mij lastig heb gevallen. Met mijn mening, maar ook met de plaat. Ja, dat nou, ligt tegen dan, tien hè? uur. Vertellen, hebben we nog meer aparte berichtjes? Ik heb nog uh, wel een berichtje over een man uit Horen. die is woensdagnacht bestolen. Ja. Uh, dus hij, hij merkte van verdorie, mijn dashboardconsole is gestolen. Hij had camerabeelden op zijn huis of zo. Maar hij zat yeah? er op drie mannen staan. En hij heeft de kennis gezegd, kom, ga even mee. gaan we even zoeken of we ze vinden. Dus hun rijden komen ze terug naar huis. En dan blijkt de auto ook nog te zijn gestolen. <laughs> <laughs> hij heeft aangifte gedaan. De politie de beide diefstallen. Spreekt van een opmerkelijke samenloop ja. van omstandigheden. Ja. ja dus uh, ja, het is uh, gaan heel vergelijk. Gaan ze er toch nog vandoor? Niet, ja. nee, nee, wacht even. Je moet niet zoveel gas geven. dat is niet zo zuinig. Wacht Nee, is niet, nee, doe dat nou niet. Het is echt heel onzuinig hoor, als je zoveel gas geeft. Onzuinig. Onzuinig. <laughs> Nederlands. Gewoon heel duur in het gebruik. Ja, ja dat is top. Ja. ja goed dames en heren, dan denk je bij jezelf. Na zo'n plaat, wat voor plaat krijg je dan? Nou, even iets met de gitaar, dacht ik zelf. Dat moet even weg te poetsen gewoon weer. Precies. We smeer hem even dicht met de gitaar. Wat is je goed? bro. Like Maria, kom uit België. uit Nederland. Een combinatiebeetje leuk hoor. Dit uh, Deep Blue in de zaterdagmorgen. Jij bent aan het kijken naar uh, Thijs de Koning in de Boomie Koning Boomie Die is, die is uh, afgelopen week overleden. 88 was hij. En uh, ja, heel Thailand is in, uh, is in rouw, geloof ik. Ik hoorde vanochtend ja. op Radio 1... dat zelfs een uh, journalistenteam is aangesproken. Die liepen namelijk in, in vleurige kleuren. En een korte broek liepen ze daar verslag te doen. En dat, dat werd even niet in dak afgenomen. Dus ze even moeten we allemaal in het zwart of in het nou, wit? Dat hoeft het niet. Het toch vaak de kleur van de rouw in dat soort landen? Ja, maar nee, zwart hoeft niet echt. Maar gewoon wel even je, je, je lichaam wat meer be, be, bedekken. Ja, okay. en ook een beetje ingetogen. En voor mensen die de, op vakantie gaan... ja, het is even een maandje of... nou. Dat nou, een jaar rouw, hè? Een, ja, een jaar rouw. Ja, goed. Ja, dus ook. Die, die naam is wel mooi. Boomibol Adulia Day. Maar dingen van. Hoe zou je dat genoemd? Hé, hey, boom. Kom eens hier. Ja. Oké, okay. oh, dat is niet echt helemaal. Heel een, apart. Een, een, een ja, zeer het is, apart naam. Ja, haat-nietersproblemen, een longensteken. Heel zielig allemaal. Hij werd als maar, heilige uh, gezien ook ja, gewoon, hè? Ja. En ze zeggen ook. Hè, belediging van de koning kan tot 15 jaar gevangenisstraf opleveren. Dus uh, ja, je moet heel voorzichtig zijn. En toeristen ook uh, die. Uh, die zijn we onder de indruk hoe het land rouwt. Kijk, om, uh, die kant gaan we op, want gisteren de rechtszaak natuurlijk... Geert, van, Geert Wilders, toen kwam dit ervoor. Ja, er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. En die gelden naar de mening van het OM ook voor politici. Ja, precies. Dus dat gaat ook hier in Nederland van verkracht worden. Even dat je het weet in ieder geval. Ja. Want, gisteren nog even naar de Wereldrijd Door zitten kijken. En uh, als we het toch over oude mensen hebben. Miss Bouwman was daar aanwezig. Uh, omdat ze, ze gingen 65 jaar, ik weet niet of het haar carrière was... maar die gewoon de televisiecarrière gingen ze bespreken. Wat een krasse tante gewoon. Het is ook altijd best wel bijzonder. Want de Wereldrijd Door is een snel programma. En dan ga je een ouder iemand uitnodigen. En vaak loopt het dan wel een beetje spaak. Dat gaat, wordt een beetje knullig. Maar wat is zij gewoon nog? Rap van de tongriem. En wat is echt goed een. Uh, ja, zeker. Goed uh, babbeltje had ze. En leuk al die oude uh, fragmenten nog even terug te zien. En dat uh, toen was ze ook al heel snel. In de jaren 50. Met het dorp. Ja, zeker. Dus, en toen daarna was er gelijk zo'n stukje over dat dorp. Dat was toch wel heel grappig. Maar heb je ook zondagavond gezien. Kijk, was een zondag met Lubach. Ja, natuurlijk. een stukje over Amsterdam. Uh, over de verweglanden. ver weg landen? Nee, ik heb het nog niet gezien. Ik oh, heb dat... wel gezien over Schippers. Heb ik nog even terug zitten kijken. Dat is ook geen. Ja, toerisme in Amsterdam is dat. Het is echt het is een heel leuk stukje. En op zich zal ik hem wel even delen bij ons op de pagina. Want hij is echt te grappig. Ja, oké. Okay. Nou goed, tot zover. Uh, Toebak leeft. Volgende week zijn we weer uh, met een nieuwe aflevering. En uh, we hopen gewoon dat hij toch binnenkort weer uh, aanschuift. Onze, onze Mark. Onze Mark? Ja. ja Scheur je uit. los uit haar arm? Ja, ik ja, er niet of niet? Uh, dus dan krijg je dat. Maar goed, ja. prettig weekend. We spelen we elkaar volgende week weer. Hoi. dan hebben we nog uh, één plaatje. De band heet gewoon LP. En dit is een CD. Ja, verwarrend. Into the Wild. Prettig weekend. Hoi, hoi.